and put Alternatief FM, met nog 20 seconden om te tellen. Ga ik afscheid nemen. Mijn collega is al vertrokken. Tot volgende week. Van Via de kabel op 104.5.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 To let you know dat ay, ay, ay, ay, dat je niet niet kan zien. Ik weet dat ik je niet meer kan zien. Ik weet dat ik je niet meer kan en dan gaan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 Hacer gaan de amor. Ritme, Ritme van ZFM. As the time, a special lady owns my mind. How did I let her get to me this way? Love can bring, but now when we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 Sing.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 Een Haus am See, Blätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder,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 something